ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Onnoordduif Nederwit met het NOS Journaal. In België is de rechtszaak begonnen over de zogenoemde parachutemoord. In deze zaak staat een vrouw terecht die vier jaar geleden de parachute van haar vriendin zou hebben gesaboteerd. Die viel van 4000 meter te platter. De val werd met een camera op de helm van de vrouw gefilmd. Volgens de openbaar aanklager was de vrouw jaloers... omdat zij en haar vriendin een verhouding hadden met dezelfde man. De verdachte ontkent dat ze schuldig is aan de moord. Volgens haar advocaat is er ook geen hard bewijs... dat zijn cliënten het touw van de parachute van haar vriendin heeft doorgesneden. Een jury zal eind oktober een oordeel vellen in de zaak. Als de vrouw schuldig wordt bevonden... kan ze een levenslange gevangenisstraf krijgen. Staatssecretaris Beijleveld is kandidaat om commissaris van de Koningin te worden in Overijssel. Volgens Betrouwbare Bronnen in Den Haag is in de race om de huidige commissaris Jansen op te volgen. Ang Beideveld is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid voor het CDA. Bij de verkiezingen in juni stond ze tweede op de kandidatenlijst, achter premier Balkenende. Beideveld is ook de tweede onderhandelaar van het CDA in de kabinetsformatie. In die rol is ze de opvolger van minister Klink... Die stapte op als onderhandelaar omdat hij grote moeite heeft met een coalitie met de PVV. Beideveld zelf wil niks zeggen over haar sollicitatie. Ik ben bezig me in te zetten voor een goed onderhandelingsresultaat en ik ga nooit in op speculatie, zei ze. Het treinverkeer bij het centraal station in Tilburg is kort na het middaguur stilgelegd, meldt ProRail. Vanochtend was op een van de perrons een koffertje ontdekt waarna het perron werd afgezet. Later werd het hele station ontruimd. De politie is bezig met een onderzoek. Dan het weer wisselend bewolkt en verspreidt over het land een paar lichte buien. Vanmiddag ook af en toe zon en maximaal rond 18 graden. Vanavond in het westen regen. Het weekend is wisselvallig en frisser. Dit was...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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Dat betekent dat de tijd is, dus voor de hitlijst van Europa. 20e jaar nog alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 38 van deze jaargang. Vandaag 24 september alweer van 2010. De lijst deze week bestaande uit 18 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en dan nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 2 platen natuurlijk uit de lijst van Europa zijn verdwenen. Eentje is in handen van Kneen en heet de Waving Flag. Na 17 weken hadden zij het voor gezien. En de baseballs met hot en cold na 15 weken ook, ook zij uit de lijst verdwenen. De snelste stijger is deze week in handen van Rihanna. The only girl in the world gaat afplaatsen 8 omhoog. De snelste daler is Mark Ronson met zijn bang, bang, bang, 11 plaatsen. Het langst genoteerd, dat is Kate Perry met haar California Girls. Alweer 19 weken lang staat zij genoteerd in de lijst van Europa. We slaan een heleboel plaat over en beginnen vandaag meteen op nummer 35. Bruno Mars produceert de hits voor onder andere Flo Rida en Sean Kingston. En je kent hem natuurlijk van de track Nothing On You met B.O.B. en Billionaires met Traffy McCoy. Maar Bruno gaat nu eindelijk ook de solo kant op. Just The Way You Are is de lead single van zijn debuutalbum Two Whoops and Hooligans. Dat vanaf oktober in de winkels hoort te liggen. In Amerika, Canada en Australië staat Bruno met zijn debuuttrack al in de top 10 van de charts. De Just the Way You Are wil hij dus ook de Europese lijsten gaan veroveren. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam. the signs and I follow my nose to seek out my princess speak on the phone eventually I'll treat with a stone no regular seats I get the throne out he's and her match we're going all out your crown and my crown we're gonna pull out take my time I won't stall out stop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 Van deze week in handen van Roll Deep en de single light Green Light. Vorige week kwamen zij binnen op nummer 38 in de lijst, deze week dus 5 plaatsen omhoog naar 33. En de eerste binnenkomer van deze week, of de tweede, maar wel de hoogste, en die doet dat op nummer 31. Het laatste hit succes van Rapper Nelly dat dateert alweer uit 2005. Toen pakte de Girls de koppositie van de Billboard Hard 100. Het album Brace Knulls uit 2008 was qua verkoop een fixe uh, tegenvallen voor de rapper. En Lang hoefde Nelly dan ook niet na te denken toen hem gevraagd werd terug te keren naar de muziek van de twee like Sweet Sweet uit 2004 alweer. Wacht op zijn zesde album Nelly 5.0. Groen trouwens naar de nieuwe Ford Mustang. Minder rauwe beat, meer poppy muziek en echte clubbangers. Tipping on the club is een goed voorbeeld van zo'n clubnummer. Even leek het er ook op dat dit de eerste single zou gaan worden. Maar dat is dus niet het geval. Het is Just a Dream geworden. Voor Hitlight Succes is het goed nieuws. Het nummer is namelijk commercieel en aanstekelijk voor zowel de Amerikaanse als de Europese markt. En Nelly is dus weer terug van weg geweest. Nummer 31 komt hij deze week binnen in de lijst van Europa. Dit is Just a Dream. Can't let it burn, and I just hope she knows that she the only one I yearn for. More and more I miss her, will I learn? Week in handen van Nelly, just a dream. De hoogste binnenkomen ook deze week in de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier tussen 3 en 5 op CFM Zandvoort. Dan kijken we altijd even wat we gehad hebben op uh, nummer 40. Eén plaats in de 16e week, John Mayer, half of my heart. Adam Lambert, if I hate you, zak twee plaatsen in zijn 12e week naar 39. Train, if it's love, 13 weken in lijf lijst, zakken van 33 naar 38. Kali ook All The Lovers, 15 weken in de lijstzakken van 34 naar 37. Aura, I Will Love You Monday, alweer 18 weken lang in de lijst zakken van 31 naar 36. Op 35 dan nieuw binnen, Bruno Mars, Just The Way You Are. Eindelijk een, een single waar hij alleen op de hoor is, zonder hulp dus van anderen. De Sisters, Fire With Fire, 13 weken in de lijstzakken van 29 naar 34. En Roll Deep Greenlight kwam vorige week binnen op 38, deze week terug te vinden op 33. Ina Amazing, 14 weken in de lijst. Vorige week was zij nog de snelste dalen. Deze week daalt ze verder. Van 26 naar 32. Nelly Orionet, Just A Dream. Die kwam uh, nieuw binnen dus op die 31ste plek. Op nummer 30 vinden we dan de plaat die er langs in staat. Kylie Minogue, de California Girls. 19 weken in de lijst. Zakken van 22 naar nummer 30. Zakken van 23 naar 29 vinden we Lady Antebellum Not Niet You Now. En vorige week uh, kwam Kylie Minogue ook met haar nieuwe single binnen... En die single heet Cat Adam Away, De toekomst binnen op nummer 30. Deze week gaat ze twee plaatsen omhoog en is ze terug te vinden dus op 28. Ze winnen op nummer 35. Rihanna, the only girl in the world. Na haar tweede week gaat ze omhoog naar 27. Naar voor Kylie Minogue, out of my way. Ook haar tweede week. Zij gaat van 30 omhoog naar uh, 28. Dit is de breakdown op vrijdag. Goedemiddag, zometeen het weerbericht. Wat gaat het weer doen hier in Zandvoort? Ook komt de single voorbij van Armin van Buren en Sophie Alex Baxter. Ook Lady Antebellum komt eraan. Eerst heb ik nog voor je de Scouting for Girls. Dit is a Famous. Voor girls wordt het alweer 1 minuut voor half 4. om deze tot nu toe nog zonnige... ZFM Westkust weerbericht. Een zonnige vrijdagmiddag. Maar als ik het weerbericht dan voor mijn neus heb... dan staat er toch vandaag ze nu en dan de zon. Maar het draait voornamelijk om buien. En deze buien kunnen hier en daar zelfs weer gepaard gaan met wat onweer. De temperatuur stijgt vandaag naar maximaal 17 graden. En vanavond komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het eh, blijft overwegend droog en er wijt een matige tot krachtige noord- tot noordwestelijke wind... De temperatuur die daalt naar 10 graadjes. Morgen zijn er weer perioden met zon, maar met name in de middag kan er een buitje gaan vallen. De noordwestelijke wind die draait aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 16 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is het weer wisselend bewolkt en valt er een buitje. De noordwestelijke wind die waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt dan naar een graad of 10. Zondag zijn er opnieuw flinke periodes met zon, maar er kunnen wederom buien voorkomen. Bij die buien kan het ook zelfs weer tot onweer gaan komen. De noordwestelijke wind die waait overwegend maandag in een temperatuur die komt zondag niet over de 16 graden heen. Het ritme van voor, voor C -F -M -K. A Short van Dam! Ladies and gentlemen, let's go! Is. En de lijst van Europa gaat vinden met nummer 23 in handen van Armin van Buren en Sophie Ellis Baxter.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 Na het geweldige succes van Nick You Now van Lady Antebellum is dit hun tweede single in Europa. I Run To You staat op dit moment drie weken in de lijst. Gaat van 28 omhoog naar 21. De tijd voor ons om dus weer eens even achterom te kijken. Vinden we op nummer 30 Kate Perry, California Girls. 19 weken in de lijst. Van 22 zakken naar nummer 30. Lady Antebellum, Nick You Now. 14 weken in de lijst. succes plaatsen naar 29. In de tweede week twee plaatsen winst Kylie Minogue, get out of my way. The only girl in the world van Rihanna kwam vorige week binnen op 35, stroomt deze week door naar 27. Hurts, Better Than Love staat nu 10 weken in de lijst, gaat van 19 naar beneden en wel naar de 26 e plek. Zeven plaatsen winst in de tweede week, Scouting for Girls Famous van 32 naar 25. En zeven plaatsen de andere kant op, dat doet Joshua Redden, I will rather be with you, zakt van 17 naar 24. Van 27 naar 23 in de vierde week, Armin van Buren. Sophie, Alice Baxter, not giving up on love. Mark Ronson, bang, bang, bang, is de snelste daler van deze week. In de twaalfde week zakt hij namelijk van 11 naar 22. Lady Antebellum, I run to you, in haar derde, of hun derde week moet ik eigenlijk zeggen, van 28 omhoog naar 21. Deze week hebben we vier zittenblijvers. Eentje daarvan blijft zitten op nummer 20. Oh yeah! Oh yeah. Natuurlijk de single van Maroon 5. Dit is Misery.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 Yeah, just you and me Wake up all the doctors, wake the old people well They're the ones who suffer and who catch all the pain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 No more sleeping in bed I oh, wake up with everybody Yeah, I, I Je mag toch wel hopen dat iedereen nu wakker is. John Legend en The Roots, wake up everybody. Nummer 19 deze week in de lijst van Europa. Vier weken lang staan ze er al in. Van 24 omhoog naar nummer 19. En de voor de eerste van de vier zittenblijvers van vandaag in de negende week blijft op nummer 20 staan. Maroon 5 met hun single Missouri. Op weg naar het nieuws van 4 uur op deze vrijdagmiddag. Je de weekend staat al punt op punt om te beginnen. Het laatste uurtje help ik natuurlijk ook even doorheen met de grootste hits van Europa. Ik heb er nog wel een paar voor je klaarstaan, hoor, tot aan het nieuws van 4 uur. Eén daarvan is de nummer 18 van deze week, die ga ik zo voor je draaien. Die is namelijk in handen van Ricky L en MCK, Born Again. De derde week dat we in de lijst van Europa staan. Ze gaan van 25 omhoog naar nummer 18. En ook Tim Burke met Bromance komt er zo meteen aan. Eerst wil ik nog even vertellen dat we het volgende uur natuurlijk even gaan kijken wat het uh, allemaal gebeurd is in de wereld van de showbiz. Iets over Bruno Mars, Kate Perry en Lady Gaga. En ook gaan we een blik werpen op de enige echte Nederlandse top 40. kijken wat daar allemaal aan de hand is. Dat alles in het volgende uur. Eerste nummer 18. Dit is Ricky Yale. Babylonia. Missing you any good you Babylonian die, die, die. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking.